Uur. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Bij een brand in een schroothandel in Kampen is blauwzuurgas vrijgekomen. Dat is een zeer giftige stof die tot gezondheidsproblemen kan leiden. In welke hoeveelheid het gas is vrijgekomen is nog onduidelijk. Het gaat nog uren duren voor de uitslaande brand is geblust. Brandende schroot moet eerst uit elkaar worden getrokken. Het trekt een dikke rookwolk over Kampen. In verband daarmee krijgen bewoners het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe Europese Commissie. De ploeg onder leiding van voorzitter Juncker en met oud-minister Timmermans kreeg bij de stemming een ruime meerderheid. Timmermans kan als rechterhand van Juncker een invloedrijke rol gaan spelen. Hij wordt als eerste vicevoorzitter verantwoordelijk voor betere regelgeving. Vanochtend werd duidelijk dat hij ook duurzame ontwikkeling in zijn takenpakket krijgt. Op het vliegveld van Frankfurt zijn drie Amerikaanse meisjes opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Het zijn twee zusjes van 15 en 17 en een vriendinnetje van 16 jaar. De zusjes komen oorspronkelijk uit Somalië, hun vriendinnetje uit Soedan. De FBI heeft de meisjes tegengehouden in Frankfurt en hen teruggestuurd naar huis. De drie zeiden dat ze in Duitsland familie wilden bezoeken. In Liberia moet binnen een paar weken nieuw serum tegen ebola verkrijgbaar zijn. Het serum is gemaakt van het bloed van patiënten die de ziekte hebben overleefd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het lichaam van een genezen patiënt heeft in het bloed antistoffen die het virus aanvallen. Die antistoffen worden in het serum verwerkt. Het serum komt op kleine schaal beschikbaar, omdat er niet veel overlevenden zijn van wie het bloed te gebruiken is. Naast het nieuwe serum moeten eind dit jaar ook twee experimentele vaccins klaar liggen. De WHO wil die testen bij zo'n 20.000 zorgverleners in West-Afrika. Het weer aan zee staat een krachtige tot harde noordwestenwind. Met soms forse windvlagen in het binnenland is de wind westelijk kracht 3 of 4. Vanmiddag minder buien en minder wind. En af en toe breekt zelfs de zon door. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam... voor het knooppunt De Bresseplein 2 kilometer hoofdrijbaan... en bij Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan... richting Breda voor de Van Brinden-Noordbrug 2 kilometer op de parallelbaan. Tot zover de verkeer. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's...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 Weer die zorgdrager, die was er ook, die stond ook buiten. Die dachten de boeven achter eraan zaten. Ik zeg, gewoon mevrouw zorgdrager, hoe vindt u de minister van Justitie te zijn? Crimineel, crimineel. Wat is het verschil tussen uw ambtenaren en die bendes. Nou, zij zijn georganiseerd. Mevrouw... Mevrouw zorgdrager, mevrouw zorgdrager... zou u uw hele beleid in één woord samen kunnen vatten? Een floppie.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 Dan heb je nog nooit minister Hans van den Broek horen zeggen. Ik hing erbij, ik begrijp wel waarom. Pap, padipap, pap, pap, pap. Tuurlijk, de grote kans. De dochter van de president van Oostenrijk heeft een hele rare avond gehad. Die zat tussen Hans van Mierlo en Klaus. Hele rare avond, want die ene man die viel steeds naar haar toe. En die andere moest steeds terug reinen. Ik heb al nog gedacht, dit kabinet kan niet, het kan niet. Ik zag het meteen toen die foto werd gemaakt van dit kabinet. op, de, op het terras van huis den Bos. Weet je wel? Koningin stond middenin. met een heel vreemd zelfmaakjurkje. <lacht> Ze zag er zo raar uit, was die was niet helemaal af. met hele vage paarse stippeltjes erop. Net of er. ja, net of er een zwerm zwaluwen overheen, overheen gezweefd was, zou ik maar zeggen. Chic had het niet, maar kak had het wel. Laat ik het zo van hier.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 Partij van de Arbeid, dat stond er helemaal niet. Je hoeft helemaal niet zo parmantig te zeggen, Partij van de Arbeid, dat stond er helemaal niet. Moest je dat verwarende toontje horen? Partij van de Arbeid? Stond helemaal geen Partij van de Arbeid, wat stond er daaronder? Nou Kieskok. Kieskok, heel goed. Meneer, die weet het wel, daar staat hier, meneer, is een heel intelligente meneer. Kieskok. En als je er heel snel langs fietst, dan stond de Keeskok. weet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 CDA was nog erger. Dan zag je de kop van Brinkman... die ons heel vreemd aankeek en eronder stond... zeker nu. Ja, want in september ben ik er niet meer. God, is snel gegaan met die Brinkman. He. Die was opeens weg. Er is een boekje over hem verschenen. Hij heeft er geposeerd voor een wassen beeld... met Madame Tussaud heeft hij voor geposeerd, Brinkman. maar het ging natuurlijk niet door. En toen heeft Brinkman afgesproken met de directie van Madame Tussaud... dat hij zelf zaterdagmiddag er even gaat staan. Van vier tot zes stond Elke dan live tussen de andere beeld, Je zag het verschil niet. Ook die vreemde ogen. En er kwamen Nederlanders voorbij die zeggen, het lijkt niet. <tot> wij zijn zo'n krengere volk, dat als jij je morgen ophangt, dan zegt de Nederlander, ik had toch een ander soort taal gebruikt. Zo zijn wij. Ja, arme Elko, die ging eruit. Hè? Het was meteen afgelopen, hij ging eruit. En, en, en ja, weg, over, uit, weg, bestond niet meer. En Lubbers, die ging nog partij voor hem kiezen ook, die zei... Lubbers, die zei, ik sta achter je Elko. Nou, als Lubbers gaat zeggen, ik sta achter je. Dan moet jij roepen, pas op Elko, achter je. Ja, ja, ja, ja. geweldige opening van uur twee van CFM Lunch. Welkom terug, joor de Zet Gijkema. Ja, hij is overleden, hè? Gisteren op 75-jarige leeftijd. Een taalicoon. Zoon van een dominee. Hij was, hij was echt een taalkunstenaar. Zijn leermeester Wim Kan. Heel goed. Heel goed. Dus, wat gaan we in dit uur allemaal uh, doen, Albert uh, Jan? Na de volgende plaat krijgen we het recept van de week. Het is een pittige kapucijner chorizo-schotel. Hmm. En uh, om half twee, of half twee hebben we natuurlijk het regionieuws en het weer. En uh, kwart voor twee hebben we de nagedachtenis aan Seth Gaikema... Een gedicht van hem. Dat zullen wij voordragen. Geef me een stukje blauw. Dus nog genoeg muziek. En muziek natuurlijk. Ja, lekker, lekker, <laughs> lekker. De zon schijnt in enzovoort. We hebben storm gehad, hè. Storm, wind, hagel en regen. Nou ja, ja, dat is een plaatje voor Paul Vleeuw trouwens. Maar die gaan we niet draaien. Wel deze van The Urit Max. Hier is Heaven, Must Be Missing en Ezel. Luisteraars, lekker aan de leus op deze woensdagmiddag. En eet smakelijk namens het hele team van CFM. Je de, de single van de Eurythmics. Ja, en dan hebben wij nog geen leus gehad. En dan ga je het hebben over eten, eten en nog eens eten. Ja, lekker dan. Een heerlijke, pittige, kapucijner chorizo-schotel. Wat heeft u daarvoor nodig? Eén rode peper, zaadlijsten verwijderd. Eén eetlepel olijfolie... 1 chorizo-worst van 250 gram in blokjes. 1 rode ui in halve ringen. Mespuntje gemalen komijn. 50 milliliter droge sherry of droge witte wijn. 1 bakje sherry-tomaten van 250 gram. En 1 blik jonge kapucijners 800 gram uitgelekt. Een half zakje verse peterselie, ongeveer 30 gram, zonder steeltjes fijn gesneden. En hoe gaan we dat bereiden? Snijd de rode peper in reepjes. Verhit de olie in een koekenpan en bak de chorizo blokjes in 5 minuten. Al omscheppend krokant. Voeg de ui, de reepjes, rode peper en de komijn toe en bak 2 minuten mee. Blus dit af met sherry en voeg vervolgens de sherry tomaten en de kapucijners toe. Laat de capucijnerschotel afgedekt in 10 minuten goed warm worden. Verdeel over 4 borden en bestrooi met peterselie. En het is heel erg lekker, in combinatie met een aardappelpuree. Zoals gezegd, de pittige Capuciner chorizo-schotel. En u kunt alles, uh, en dit gerecht nalezen uh, kort na de uitzending... via de Facebookpagina van ZFM Luncht. Eet smakelijk. Ja, dat dacht ik ook. Eet smakelijk. Hmm. Klinkt heel goed, albert we, <laughs> Nog even wachten. We gaan hem proberen. <laughs> ja. Na twee uur mogen wij uh, aan de lunch. Lekkere muziek nog onderweg tussen 1 en 2 bij CFM San Waaronder deze van de Hands and Poets hier de sky on Fire. Lekker ruig hoor, ja. Yo, dit is Sky of Fire, de single van de Handsome Poets. Ja, zometeen om half twee krijgen we weer het regio-nieuws... Uh, uh, regio en het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst even het origineel van de nieuwe hit van Guus Dus samen met de Big Band doet Guus die. Maar hij is van deze, Herman van Veen. Hier is Opzij. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast.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 Springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere Zijden keer misschien, maar blijven wil, maar slapen. wij we kunnen hebben dom onze als nou, het lichaams. ook zijn ook zijn bal, want wij zijn land zo graven. Nou, het opzien zou je, gaat je, gaat, je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Opzij, maar blijf maar wat van staat, wij hebben ons schoen van kaas. Want zij op zee, op zijn, want wij zijn haast en laat, we hebben zwaar, ja. maar tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn dat zij was maar blijf maar blijven, wat van slaat, wij, wij hebben ons schoon de kaas.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 We rennen, springen, vliegen zij, op zal op zij opzij... en we zij op zij. Op opzij, op zij op opzij, Op zij op opzij, op zij. Op opzij, op zij op opzij, Op zij op opzij, op opzij, Op zij op opzij, op opzij, Op zij, op opzij, op opzij, Maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben ongelooflijke opzij, Op opzij, op opzij, op opzij, Want wij zijn opzij, Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken vallen One Je een heerlijke gouden oude bij CFM Lust. Dat was de single van Gary Rafferty in The Baker Street. En daarmee is het half twee geworden tijd voor het regio Hier is Albert-Jan Vos. De provincie steekt een extra bedrag van vijf ton... in de aanschaf en aanleg van extra wifi-punten in Noord-Holland. Het bedrag zal ook gebruikt worden... voor de aanleg van een extra snelle bandbreed netwerk. Eerder stelde de provincie in oktober 2013... al anderhalf miljoen euro beschikbaar voor wifi... Er bleken echter, dankzij die subsidieregeling, veel meer kansrijke initiatieven te bestaan dan waarin de regeling kon voorzien, schrijft de provincie. Gemeenten, maar ook bewonersorganisaties en bedrijven kunnen bij de provincie een aanvraag doen voor een wifi-subsidie. Dan de doorrijder Verkeersbord Bloemendaal is opgepakt. Een 37-jarige man is dinsdagochtend aangehouden nadat hij was doorgereden na een ongeval op de korte Kleverlaan in Bloemendaal. Dat meldt de politie. De verdachte was rond kwart over vijf tegen een verkeersbord aangereden. En kort daarop kon de man worden aangehouden aan de Hoge Duin in de Daalse Weg. Na controle bleek de bestuurder te veel alcohol te hebben gedronken. Bridgebankje officieel overgedragen aan de gemeente. De stichting Zandvoortse Bridgeactiviteiten. SZBA afgekort organiseert jaarlijks een druk bezochte strandbridge in 16 strandpaviljoens. Een groot gedeelte van de deelnemersinleg wordt besteed aan het ondersteunen van goede doelen in en om Zandvoort. Deze keer werd een bankje op de boulevard op kosten van de stichting kunstzinnig onderhandeld genomen door kunstenares Marianne Rebel. Het leek het bestuur een aardige geste om de bridgeport meer onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Daarvoor werd met medewerking van de gemeente... een van de vele bankjes op en rond de boulevard... door kunstenares Marianne Rabel op haar eigen speelse wijze... beschilderd met kaartsymbolen en, spe en specifieke bridge-termen. Wethouder Gert-Jan nam afgelopen vrijdag op het Badhuisplein... of formeel op het bankje plaats. Hiermee een nieuwe aanwinst voor inwoners en toeristen in bezit nemend. Dan kijken we even vooruit naar zaterdag. Dan is het tijd voor de uh, grote open en Nederlands kampioenschappen garnalenpellen. Aanstaande zaterdag is het weer uh, uh, het jaarlijkse feest... rondom het Open NK Garnalenpellen... in het jaar rond strandpaviljoen Talassa. Wat begonnen is als een ludieke grap... is uitgegroeid tot een serieuze bezigheid. Het genootschap Vrienden van de Garnaal Zandvoort... heeft er weer alles aan gedaan... om er een mooie happening van te maken. Na de eerste ronde waarin platgezegd... het kaf van het koren wordt gescheiden... zal daarna verder gaan in twee segmenten. De professionals en de amateurs. Iedere keer zullen de pellers een bepaalde tijd mogen pellen... En dan houdt in schoonpellen. Dus zonder delen van het de uitwendige skelet van de garnaal. Een jury zal de garnalen beoordelen... en is als te doen gebruikelijk streng maar rechtvaardig. Het hele gebeuren gaat aanstaande zaterdag om 4 uur verstart. En inschrijven is nog steeds mogelijk, en zelfs op de dag zelf. Dan is bekend geworden dat het nationale 50-plus weekend in Zandvoort... Op, op, wordt gehouden op zaterdag en zondag 2 november. Op deze zaterdag en zondag geeft VWV Zandvoort in samenwerking met vele lokale ondernemers het nationale 50-plus weekend in Zandvoort-aan-Zee. Tijdens dit weekend kunnen 50-plussers leuke, actieve, ontspannende en creatieve activiteiten ondernemen. Ook bieden een groot aantal winkels, restaurants en cafés dit weekend kortingsacties. Natuurlijk ook voor de mensen die jonger zijn dan 50 jaar. Zo is er een heerlijke manicure, voetmassage, segwayles of fietstocht met lunch. De meeste activiteiten zijn tegen gereduceerd tarief te ondernemen... Meer informatie uiteraard bij het VWV Zandvoort. Dus op zaterdag 1 en zondag 2 november de nationale 50-plus weekend. Dan, elk café nu rookvrij. Vanaf nu mag in geen enkel café meer worden gerookt. Ook niet in de kleine kroegen zonder personeel. Waarvoor tot nu toe een uitzondering werd gemaakt in het rookverbod voor de horeca. Dat heeft staatssecretaris van Rijn Volksgezondheid gisteravond bekendgemaakt. Aanleiding voor zijn besluit is de uitspraak van de Hoge Raad van 10 oktober... die bepaalde dat de huidige uitzonderingen voor de kleine cafés ongeldig is. Het verbod zal per direct worden gehandhaafd... door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als de kroegbazen die onder de uitzondering vielen nu de fout ingaan... krijgen ze de eerste keer een waarschuwing. En als dit voor 1 januari gebeurt... Als een waarschuwing als dit voor 1 januari gebeurt. maar bij een herhaaldelijke overtreding volgt meteen een boete. Tot zover. Na een onstuimige en natte dinsdag er viel wel meer dan 20 milliliter, wordt het vandaag langzaam weer rustig. Vanochtend was dat nog niet het geval, want het was bewolkt en er vielen buien en daarbij was het nog steeds onweer mogelijk. Vanmiddag, en kijkt u maar even naar buiten, neemt de buiigheid af... maar een enkele bui blijft dan ook mogelijk. De noordwestenwind waait eerst nog krachtig tot stormachtig... maar gedurende de dag neemt de wind af naar matig tot vrij krachtig. De temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden. Vanavond is er een buienkans, maar de komende nacht blijft het droog. De noordwestenwind draait naar zuidwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Morgen blijft het droog met over het algemeen veel bewolking... maar ook van tijd tot tijd opklaringen. De zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 14 graden. Vrijdag tot slot schijnt geregeld de zon en het blijft droog. Pas in de avond neemt de kans op regen of buien weer toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig in de polder en vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 15 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl en voor het laatste nieuws uit Zandvoort kun je natuurlijk altijd de ZFM-app downloaden. Download hem nu op uh, jouw telefoon of tablet. Ga naar de Play Store toe en zoek op ZFM Zandvoort. Het laatste nieuws direct bij je. We're are miles from comfort. We have I'd rather be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 Yeah. En dat was de CEO van Fluidsma en Fantijn. Je hoorde 15 miljoen mensen bij CFM. Vandaag in deze CFM Lunch hebben we een gedicht voor je. Nou, we hebben het allemaal gehoord. Zet Gaikema is overleden. En dit is een gedicht van Zet Gaikema. Door Albert-Jan Vos. Geef me een stukje blauw. Geef me een stukje blauw. En ik maak er een hemel van. Maar als ik dat blauw niet heb, als ik jou niet heb... dan weet ik niet of ik het kan. Geef me een kleine vonk en ik maak er een gigantisch vuur. Geef me één seconde en ik maak een eindeloos uur. Geef me één woord en ik schep een heel verhaal. Geef me een klank en ik creëer een hele nieuwe taal. Dat kan ik allemaal... Geef me een stukje trouw en ik maak er een huwelijk van. Maar als ik die trouw niet heb, die vonk, die seconden, dat woord, die klank... dat stukje blauw niet heb, als ik jou niet heb, weet ik niet of ik het kan... In januari gaf Zet Geijkema zijn laatste optreden. En gisteren hoorden wij het nieuws dat hij is overleden. Vandaar dit gedicht bij CFM Lunst. Het was Tyfit en The Lion Sleeps Tonight. Ja, vandaag geen uh, Ruud en Oostlaers zijn helaas verhinderd, maar morgen zijn ze er weer als het goed is. Hier is Brune Marstraus. De nieuwe in van Bruno Mars, die heet Locked Out of Heaven. CFM heeft sinds kort trouwens een nieuwe website. Heb je hem al gezien? Ga dan naar www.zfmsandvoort.nl We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Voor alle laatste nieuwtjes en uh, uiteraard uh, het nieuws van CFM... is hier Pachula Clark in Downtown.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 De wordt elke gouden oude platina. En dat geldt ook voor deze zinger van Petula Clark, die uh, Downtown. Daar hebben we nog heel even tijd over, uh, Albert-Jan, ja. Ja, nou, we hebben toch uh, twee uur ZFM Lunch. mogen waarnemen. Was weer lekker. Ja. De lunch heeft ja. weer goed gesmaakt. Dus, nou wij nog. Nou wij nog. Nee, dat komt helemaal goed hoor. Maar een heerlijke capuchin chorizo schotel. Dat, kunt u allemaal dat recept kunt u allemaal teruglezen uh, op uh, de Facebookpagina van ZFM Lunch. En uh, we hopen morgen uh, Ruud en Angela wederom in de studio te mogen begroeten. Voor uh, hun bijdrage aan ZFM Lunch. En alles is, uh, is Dolly er wel. En alles is Dolly er wel. Eh... Uh, Vandaag geen vanieljaren omdat eh, zoals gezegd Ruud en Angela verhinderd zijn. Dus twee uur, eh, de komende twee uur non-stop muziek. Dat neemt niet weg dat het ook heerlijke muziek is om naar te luisteren. Maar eh, in ieder geval morgen wederom Angela en Ruud in de studio mogen begroeten. En we hebben we straks eh, Stefan natuurlijk. Stefan tussen 6 en 8, de Beachmasters. Een heerlijk programma voor de oudere, wat oudere jeugd noem ik dat dan maar. Maar Stefan doet het met veel enthousiasme, dus dat is ook een programma... wat absoluut de moeite waard is om naar te gaan luisteren. Met name voor de oudere jeugd. Van tussen 6 en acht, Beachmasters, samengesteld en gepresenteerd door Stefan Kollaar. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. En dit programma CFM Lust, oh, het is zo fijn om deze weer eens te horen. Oh, heerlijk. Thomas, één dag geleden. Ja. Deze CFM Lust zit erop. Hele fijne woensdagmiddag en avond verder en graag tot een andere keer. Dag!